Voor spoedige start. Michel Koenen met het NOS-journaal. Rijkswaterstaat heeft besloten dat een aantal waterkeringen dicht gaat vanwege de hoge waterstanden en de harde windstoten. De Oosterschelde Kering, het grootste deltawerk, gaat voor het eerst sinds ruim drie jaar weer dicht. Het KNMI heeft vanwege de stormcode Oranje afgegeven voor de provincies Noord-Holland, Friesland, Flevoland en het Waddengebied. Daar zijn zeer zware windstoten mogelijk van meer dan 120 km per uur. De waarschuwing geldt tot 4 uur vanmiddag. Daarna neemt de wind af. De Iraanse staatstelevisie heeft beelden getoond van demonstraties... waarin steun aan het regime wordt betuigd. Waarschijnlijk zijn de demonstraties georganiseerd door de regering. Dat blijkt onder meer uit het feit dat ze in meerdere steden tegelijk plaatsvonden. De demonstraties volgen op een week van protesten tegen het regime... die aan zeker 21 mensen het leven hebben gekost. Honderden betogers zijn opgepakt. Zes F-16's zijn vanochtend vertrokken naar het Midden-Oosten om deel te nemen aan de strijd tegen IS in Syrië en Irak. De terreurgroep heeft daar volgens defensie veel terrein verloren, maar is nog altijd niet verslagen. En Nederland lost België af dat de rol van ons land twee jaar geleden overnam. De F-16's konden toen aan het eind van de missie niet worden ingezet vanwege technische problemen. En op de luchthaven van Malaga is een Poolse man aangehouden... die na de landing het vliegtuig via een nooduitgang had verlaten. Hij bleef een tijdje op de vleugel zitten om frisse lucht te krijgen. Hij zou astma hebben. En het cabinepersoneel haalde de man uiteindelijk over om weer in te stappen. En de vlucht van Ryanair zou een flinke vertraging hebben gehad. Het weer nog. Aan de kust woedt dus een westerstorm... met de meeste wind op de wadden. verland landindwaars zijn er nog zware windstoten mogelijk... Verder is er veel regen, vooral in het noordoosten. De middagtemperatuur ligt rond de 8 graden. Vanavond neemt de wind af. Dit was het DFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Het verkeer heeft de komende uren hinder van zware tot zeer zware windstoten. Het is niet verstandig om met een aanhangwagen of motor de weg op te gaan. Het KNMI heeft code oranje afgegeven voor de provincies Friesland, Flevoland en Noord-Holland. De A2 van Amsterdam naar Utrecht is dicht bij Breukelen. Daar is een vrachtwagen omgewaaid. Het verkeer moet er over de vluchtstrook. Tussen Apkoude en Breukelen staat 6 kilometer file. Verkeer vanuit Amsterdam naar Utrecht kan beter omrijden via Hilversum over de A1 en de A27. Op de ring van Amsterdam, de A10 Noord richting Almere, is de Zeeburger tunnel dicht. Daar is het plafond beschadigd door een te hoge vrachtwagen. Het verkeer kan omrijden via de A10 West door de Koentunnel. Tot zover de verkeersinformatie.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 Take five, cause you